Jobboot met het NOS Journaal. De 28-jarige Mark M. uit Weert is volgens RTL Nieuws de politieman... die ervan wordt verdacht informatie te hebben verkocht aan criminelen. Mensen uit zijn omgeving zeggen dat hij opviel door zijn luxe levensstijl. Zo reed hij in een Porsche Cayenne... en ging regelmatig op dure vakanties naar het Caribisch gebied. Politie en justitie willen niet ingaan op het bericht van RTL. De man werd twee weken geleden opgepakt. Hij zou negen jaar bij de politie werken. Daarvoor was hij fotograaf, gespecialiseerd in brandjes en ongelukken. De sobere opvang van asielzoekers is niet bedoeld als wapen om vluchtelingen mee af te schrikken. Dat heeft PvdA-leider Samson gezegd in de Tweede Kamer. Hij zei dat opvang in containerwoningen en het geven van lagere uitkeringen noodzakelijk is om snel en praktisch voorzieningen te realiseren. Oppositiepartijen zijn bang dat asielzoekers zullen worden achtergesteld bij gewone burgers. Volgens VVD en PvdA is dat niet het geval. VVD-fractievoorzitter Zeilstra zei afgelopen weekend nog dat het voor vluchtelingen niet te aantrekkelijk moet worden om naar Nederland te komen. In Limburg is de eerste sneeuw van dit seizoen gevallen. Door de warme ondergrond bleef de sneeuw niet liggen, maar op struiken en daken werd het toch nog een beetje wit. Het is vroeg in het seizoen voor sneeuw, maar het is geen record. Dat staat op een dag eerder, op 13 oktober 1975. De oud-directeur van woningcorporatie PWS uit Rotterdam... is veroordeeld voor omkoping, valsheid in geschriften en belastingfraude. De rechtbank legt hem negen maanden celstraf op. De man van 61 heeft als directeur de corporatie voor miljoenen benadeeld. Ook kreeg hij tussen 2001 en 2005 minimaal 850.000 euro aan steekpenningen. Henk S. sluisde een deel van het geld door naar een Zwitserse bankrekening. Volgens hem waren het geen steekpenningen, maar neveninkomsten omdat hij die niet opgaf aan de fiscus, maakt hij zich ook schuldig aan belastingfraude. S is al eerder veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 5 miljoen euro aan de woningcorporatie. Het weer bewolkt af en toe regen. Temperatuur tussen 5 en 11 graden. Vanavond en vannacht overwegend droog. Morgen opnieuw regen. En dan wordt het 5 tot 12 graden. Het blijft aan de koude kant. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de randstad staat file op de A13, Den Haag-Rotterdam. Na een ongeluk tussen Delft-Noord en het Kleinpolderplein. 9 kilometer. De vertraging is inmiddels 20 minuten. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Van... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlensspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We met, met, met nu de Vinyljaren. Ja, welkom terug bij de Vinyljaren, dames en heren. Deel 2 van 3 tot 4 uur. En uh, het is 3 uur geweest. En u weet natuurlijk wat dat inhoudt. Dat houdt in de top 3 uit de vinyl 50. En die gaan we dus uh, nu beluisteren. En op nummer 3. Overlaat. Oh ja, voilà, ja, ja. Daar ja, staat hij ja, ja. weer, hè? Staat hij weer? Ja. Van 4 naar 3. Uh, ja, hij heeft uh, uh, Guns N' Roses van de derde plaats verdreven. Gelukkig maar. <laughs> uh, David Gilmore. Jawel. Met uh, zijn album Rattle at Lock. En. Van uh, dat album gaan we uh, horen. And then. Ja. album van Dave Gilmer. De man van uh, Pink Floyd natuurlijk. En hadden album, een album, dat heet Rattle That Lock. We gaan verder ja. met nummer twee, twee, twee, twee, twee. Ja, en uh, die is blijven staan. Ja. En die staat inmiddels al drie weken op nummer twee. En dus, uh, dat is Court while. Daar hebben we inmiddels al uh, het een en ander van gehoord. In de vinyljaren. En uh, van uh, zijn album, Believe I'm Going Down, gaan we luisteren naar Life Like This. Video top 50. Uh, top 3. En gauw nummer 1. En dat is? Ja, ja, ja. Nou, die stond. Die is blijven staan. Staat, uh, kwam vorige week binnen op nummer 1. De editors. Uh, met hun. Uh, album In Dream. En. Uh, daarvan gaan wij horen. Eh. Uh, uh. Die draaide nog een stukje door. <laughs> uh, daarvan gaan wij horen... Life is a fear. de editors Het nummer 1 geluid uit de Vinyl 50, dames en heren. En uh, ja, we moeten een beetje opschieten, want we moeten wel voor vier uh, alles gedraaid hebben. En u weet het, we stellen ons tot dol om onze classic album natuurlijk helemaal te draaien. Dus we gaan gauw verder met het nummer dat we straks zullen hoorden, de uitvoering van de Bee Gees. Maar nu in de uitvoering van Tavares, More Than A Woman. de woman is dit Walter. Oh, die man nou Dave Shire. En dan doen we dit Salsation. was hem dan, David Shire. Nee, stil jij. Zo, klaar. Uh, David Shire was dat, met zijn orkest onder andere op Gitaar Lee Rittenhauer en nog een heel veel andere muzikanten. Ja. Salsation heette het uh, nummer uit de film. Saturday Night Fever film uit 19... 77 om precies te zijn. En dat waren de jaren van John Travolta. Hè? Want vlak daarna in 1978... zou hij een zo mogelijk nog groter... Uh, succes behalen met de film Grease. Met Olefje. En het, le het, leuke, het leuke was dat ik op Facebook... van de week een filmpje tegenkwam. Dat vond ik leuk. Dat heb ik jou ook laten zien. Hè? Ja. Dat, dat ze weer even bij elkaar waren. Na 24 jaar of zo. Ja. Stonden ze weer samen op de planken... en zongen ze samen Jordan the Wanda. Het was echt leuk om dat even te zien. Ja. Uh, het filmpje staat ergens op Facebook. Moet u maar eens kijken, is wel leuk. Nou, we gaan gauw door met de Vinyl 50, want we hebben nog veel meer mooie platen. En uh, wat is de volgende? Ja, nou ja, ik sla er even eentje over. Want we hebben nog best wel veel te draaien ook van, deze, van de, het vinyl album. En uh, dan kom ik uit op uh, nieuwe binnenkomer op nummer 27. En dat is niemand minder dan Roger Waters. Zo. Ja, alweer een uh, Pink Floyd... Uh, Figuur. Persoon. Ja, ja. <laughs> okay. En uh, ja, nieuw album, Amused to Death, heet het. Oké. Okay. En uh, van dat uh, album gaan we horen. Perfect Sense, part 1. Sat on a pile of stone, and he stared at the broken bone in his hand. Strains of a Viennese quartet rang out across the land. up in the stars. And he thought to himself, memory is a stranger, history is for fools. And he cleaned his hands in a pool of holy writing, turned his back on the garden and sat out. For the nearest town Oh, dat was al het volgende ja. nummer. <laughs> ja, dat heb je met die album. je album. Het was om elkaar heen. <laughs> okay, Roger Water dus. Een nieuw album binnengekomen in de finale 50. Dan gaan we snel verder met ons classic album, dames en heren. We hebben nog zoveel te doen. We zoveel mooie dingen te draaien. Maar dan hier komt hij weer. Uh, David Shire en de orkestmeneer uh, van het album uh, Saturday Night Fever. En nu draaien we van hem... Manhattan Skyline ...van David Shire. Onder andere lieren, toen nou op gitaar... ...en uh, nog heel veel andere mensen erin hebben. Het heet Manhattan Skyline. naar het begeleidingsorkest eh, van alle figuren die met Gamble en Huff samenwerkten, Dus de Philly Sound, zal ik maar zeggen. Ja, dat is zo'n vast begeleidingsorkest. He. De MFSB heette dat. Mothers, Fathers, Sisters, Brothers. Dat was de... Of je, maar ja, goed, dat ging ze niet allemaal uitspreken natuurlijk. hebben ja, er gewoon van uh, Mothers, Fathers, Sisters en Brothers. Begeleiden ook achter bijvoorbeeld, uh, nou ja, achter uh, Lou Rawls en uh, de OJ's en, en uh, allemaal dat soort mensen. En die uh, horen we nu. MFSB en KG. Ik uit de jaren 70. Hè? Ja, er nog op gedanst, eigenlijk. Uh, ik was niet zo'n danser, eigenlijk. Oh. Ah, toch wel lekkere muziek. MFSB, oftewel Mothers, Fathers, Sisters, Brothers... Het uh, vaste begeleidingsorkest uh, bij het Philly-label. En dat was uh, ja. Philadelphia. Hè? Dat, uh, dat was de, so de disco-stroming van toen. Met, ja. uh, met, met beroemde mensen. De trams zaten daarbij. En, en uh, uh, de OJ's. Billy Paul zat daar ook bij. En, en, en nog veel meer van dat soort uh, fantastische orkest uh, mensen. En uh, die werden dan allemaal begeleid. Eigenlijk net als bij Motown. Hè? Dat, dat, dat Zo'n orkest met anonieme muzikanten die bij elkaar dan meer ja. nummer 1 nee, hebben gehad dan de Beatles en Stones bij elkaar en zo. Goed, <lacht> um, MFS Bieders en het En die nooit heet... erkenning krijgen. Nee, nou ja, die nooit ook op de platen vermeld stonden, behalve nee. hier dan. Um, MFS Bieders en KG. We gaan naar een nog een nieuwe binnenkomer uh, uit de... Want ik heb nog twee nummers die ik nog moet draaien uit ja. het album. Waaronder een hele lange, maar goed, dat hoeft niet helemaal, denk ik. Maar uh, we gaan even gauw door, want we krijgen een meneer die al heel lang in het vak zit. Ja, al, die ja. is al even bezig, op nummer 18. We, Kom we binnen. Hem, ja, ja, we, wel. Kennen, we kennen hem van Is You Really Going Out With Him, toch? Uh, onder andere, ja. ja. En, en Luke Sharp en uh, ja. Real Man. Ja, en hij ook heeft een, een nieuwe, hele mooie. Ja. En hij heeft een nieuw album. Ja, en dan hebben we het over Joe Jackson. Ja. Jawel, heeft... Uh, een nieuw album uitgebracht. En dat, uh, de release daarvan was op 2 oktober. Dus pas geleden. En uh, zoals ik zei. Op, nu binnen op nummer 18 in de vinyl 50. Met het album Fast Forward. En uh, daarvan. Ik ben heel benieuwd. Gaan we luisteren. A Little Smile. Just a Little Smile. We'll Some Joe Jackson. Dat is het ding wat zeker is. is ja, hij weer... is nog niet verleerd. Hij is nog niet verleerd. Nee. Gewoon lekkere, aparte muziek. Heerlijk. Joe Jackson. Goed. Um, ja, de, de hoogste nieuwe binnenkomen, die moeten we even laten zitten, denk ik. Misschien dat we er nog aan toe komen, maar ja. ik heb nog twee ontzettend lange nummers uit zetten in uitviever. Waaronder de, eentje van de traps. En die duurt, uh, nou, ik denk die zo'n tien minuten duurt. Dus als u nog wilt dansen, dan kan het nu hoor. Ja? Andere, wat een zet ze woens. maar aan de kant die tafels en stoelen. Hier is oh. de tramps met Disco Inferno, the long version. Al buiten adem. Nog even volhouden hoor. I'm burning. I'm burning. Deed John Travolta ook in die film? Hele nummer lang. Van die zogenaamde 12-inch versions altijd, hè, in de discotheek. Ja, het, waren, het waren platen te groter van een LP, maar die draaide je dan op 45 toeren. En die duurden dan zo'n 10 minuten, die dingen. Rieel, je hangt er wel in, hoor. Nou ja, wij hebben er nog één. En uh, we, we beloven u altijd dat we het album helemaal draaien. Want dit gaat nog wel even door zo. Ik blijf nog wel even doorreutelen zo. Nou, in ieder geval, uh, dit waren de vinyljaren. Wij gaan eruit, langzamerhand. En ik heb er nog eentje voor u van uh, Ralph McDonald's. Ook zo lange. Die draaien we dus tot het nieuws van 4 uur. Nou, we hopen dat u het een beetje leuk gevonden hebt. Dit waren de familiejaren van deze 14 oktober. Volgende week zijn we er uiteraard weer met dit, dit programma. En dit uh, laatste nummer uit uh, het album Saturday Night Fever van uh, Ralph MacDonald. En het heet Calypso Breakdown. persoonlijk betreft, tot, volgende, tot morgen weer. Ja, morgen. Natuurlijk samen met Dolly in de Stanford Lunch. Vrijdag ben ik er ook weer samen met Jolanda. Uh, met of Jolante. Jolande, ja. Ja, Jolande. En uh, vrijdag ook uh, watertorsport en zo. Nou, uh, fijne woensdag nog. En uh, tot morgen.